1 uur. Het NOS Journaal door Ald Megens. Goedemiddag, zeker 40 doden bij aanslagen in Syrië. In Uithoorn dreigt een kerkklok naar beneden te vallen en het Van Gogh museum is een aquarel van Van Gogh rijker. Het weer vanmiddag op steeds meer plaatsen stevige buien. Vooral in het oosten van het land is daarbij kans op onweer, hagel en zware windstoten. 19 graden is het aan zee, zo'n 25 graden in het zuidoosten. Morgen opnieuw veel bewolking, met dan soms wat regen en dan wordt het 15 tot 20 graden. 40 doden en 160 gewonden. Dat is de voorlopige balans van de dubbele bomaanslag in de Syrische hoofdstad Damaskus vanochtend. De leider van de VN-waarnemersmissie in Syrië, de Noorse generaal Robert Moort, ging ter plekke kijken. This is a terrible kind of violence that is deplorable. It is the kind of that is not by the Syrian people. Dit verschrikkelijke geweld hebben de Syriërs niet verdiend... zei de Noorse generaal. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoornu nu aan de lijn. Sander, die, die aanslag, tegen wie was die gericht nou? Ja, dat is een goede vraag... Um, het is uh, gebeurd in de buurt van een gebouw van de uh, Militaire Veiligheidsdienst. Uh, gebouwen van die dienst zijn al vaker aangevallen. En dus zou je uh, mogen aannemen dat deze aanval daarop gericht was. Maar als je kijkt naar die twee uh, bommen die ontlost zijn, die twee autobommen, en dat ze dus niet tegelijkertijd ontlosten, dat het wel leek alsof die eerste bom bedoeld was om zoveel mogelijk mensen te brekken en daarna die tweede bom af te laten gaan, waardoor er zoveel mogelijk slachtoffers uh, vielen. 40 doden, ik bedoel, het is niet niks. Het is de de aanslag uh, sinds de gevechten in uh, Syrië bezig zijn. Dus dan zou je denken dat die aanslag erop gericht is... om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Uh, we weten het op dit moment niet. Niemand die de, de, de verantwoordelijkheid heeft opgeheist tot nu toe? Nee, niemand die de verantwoordelijkheid daarvoor heeft opgeheist. De aanslagen gisteren... ...op een konvooi uh, van uh, FN-waarnemers. Daarvan was even sprake dat het vrije Syrische leger die heeft opgeëist... ...maar dat lijkt ook weer heel erg onbetrouwbaar. Er is op dit moment niemand die echt naar voren durft te komen en uh, te zeggen... Uh, ...wij hebben het gedaan. En dus zie je de speculaties, dus zie je de beschuldigingen over en weer... Uh, ...Syrische regering die zegt, uh, dit zijn terroristen die hierachter zitten... ...en de oppositie die zegt, dit is een cynisch van juist die Syrische regering... ...die dat zelf in scène heeft gezet. In hoeverre loopt de, de, de waarnemersmissie van de VN nu gevaar door dit soort uh, incidenten, uh, Sander? Kijk, verwerpelijk geweld. De Noorse baas van de waarnemers die zei het zelf al. En uh, kennelijk is hun aanwezigheid nog niet voldoende om dat verwerpelijke geweld te voorkomen. Um, toch is het op dit moment het enige wat de internationale gemeenschap kan doen of bereid is om te doen. En men lijkt zich dat uh, pijnlijk te beseffen uh, dat op het moment dat je die waarnemersmissie terugtrekt... dat je besluit dat ze gefaald hebben.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 De toets bestaat uit zo'n 30 meer keuzevragen en duurt ongeveer anderhalf uur. Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen kunnen zich vanaf vandaag melden voor de toets. Verplicht is die niet. Amsterdam gaat dit jaar de eigen bijdrage voor GGZ-patiënten met een minimuminkomen vergoeden. De gemeente wil voorkomen dat mensen zorg weigeren of stoppen met een behandeling. Dit jaar moeten patiënten een eigen bijdrage van ongeveer 200 euro betalen. Het aantal patiënten bij Amsterdamse zorginstellingen is de afgelopen tijd met gemiddeld 20% gedaald, zegt wethouder Ossel. We hebben echt indicaties van allerlei instellingen die ons vertellen dat ze merken dat mensen omdat het geld kost niet die zorg gaan gebruiken die ze echt nodig hebben. En dat leidt ertoe dat mensen met problemen blijven rondlopen, zeker als het gaat over de geestelijke gezondheid van mensen, is dat een extra ernstige situatie eigen bijdrage voor GGZ-patiënten geldt voor dit jaar. In het vijfpartijenakkoord is deze bijdrage voor 2013 weer geschrapt. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Het Rode Kruis stopt met het werk in een groot deel van Pakistan... na de moord op een arts in de stad Quetta. Het gebeurt zelden, zelfs niet in oorlogsomstandigheden... dat het Rode Kruis het werk neerlegt. De arts van 60 werd begin januari door militanten ontvoerd... en zijn lichaam is op 29 april in Quetta gevonden... De weigering van het Rode Kruis om losgeld voor hem te betalen... was de reden om hem te vermoorden. Zo stond in een brief die bij het lijk is gevonden. De arts was onthoofd. Hij had voor het Rode Kruis ook gewerkt in Somalië, Afghanistan en Irak. Volgens een politiechef heeft de Pakistanse Taliban... de verantwoordelijkheid opgeëist van de moord op de arts. Het Rode Kruis staart nu het werk in drie van de vier provincies in Pakistan. Het Van Gogh Museum in Amsterdam is een Van Gogh rijker. Een aquarel van een knotwilg. Van Gogh schilderde die toen hij nog in Nederland woonde. De directeur van het museum, Axel Ruger, vertelt hoe het eruit ziet. Nou, we zien een uh, landschap uh, buiten, net buiten Den Haag. Um, een weg die uh, een beetje door het landschap um, meandert... met een, ja, zeer prominent op de voorgrond, een dode knotwilg. Dat was ook het motief wat Van Gogh zo, um, waarvan, van, van die zo onder de indruk was. En dan verder weg het uh, station Rijnspoor um, in Den Haag. En hij woonde daar ook in de buurt, dus hij kwam daar zekerlijk dagelijks langs... Um, was daardoor ook um, zo bekend met dit motief. Eigenlijk typisch een Hollands landschap, want verderop ook nog een molentje en, en een sloot. Inderdaad, er is een sloot uh, links naast de weg. En daar zijn ook nog wat plassen, um, met het weer van vandaag wel heel erg toepasselijk. Een um, paar um, plasjes op de weg. En in de verre uh, afstand um, en op de achtergrond is ook nog een klein molentje. Hoe bijzonder is het dat die hier nu aan de muur hangt?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 De komende twee maanden is er een speciale tentoonstelling over de aankoop te zien. In Uithoorn dreigt een klok in de 38 meter hoge kerktoren van de Sint-Jan de Doperkerk naar beneden te vallen. Die klok is instabiel en de harde wind zou de reden zijn. Het gebied rond de Schanskerk, zoals die kerk ook wordt genoemd, is afgezet. Mensen worden geëvacueerd. Twee weken geleden bleek uit een bouwrapport dat de fundering van de kerk in Uithoorn niet in orde is... en dat de staat van de kerk een gevaar vormt voor de veiligheid van voorbijgangers en omwonenden. De eigenaar van de kerk is geadviseerd om het gebouw te restaureren of te slopen. De downloadsite The Pirate Bay moet geblokkeerd worden door de providers KPN, UPC, Tele2, T-Mobile en Telford. Dat heeft de rechter bepaald. De auteursrechtenorganisatie Brein daagde de internetproviders vorige maand voor de rechter... Neerder eerder moesten Ziggo en Access for All de downloadsite naar rechtszaak al blokkeren. Internetgebruikers kunnen via de Pirate Bay muziek, films en software downloaden. Downloaden van bestanden is in Nederland niet strafbaar, maar het aanbieden van bestanden met auteursrechten wel. De bunker van de Duitse Rijkscommissaris Seys Zinkwart in Wassenaar wordt mogelijk een rijksmonument. De stichting Menno van Koehoorn heeft daarvoor een aanvraag ingediend. De stichting zegt dat markante bouwwerken die door de Duitsers werden gebouwd... toekomstige generaties het verhaal van de oorlog kunnen vertellen. De bunker staat op het landgoed Klingendaal, op de grens van Den Haag en Wassenaar. Ziet er op het eerste gezicht uit als een schuur. Wie goed kijkt, ziet dat de bakstenen niet echt zijn, maar op het beton zijn geschilderd. Zijn Zinkwart was tijdens de Tweede Wereldoorlog... de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse natiebewind in Nederland. Sport. De sport beginnen we in Brussel, want daar start vandaag het Europees kampioenschap turnen voor vrouwen. Later vandaag proberen de Nederlandse turns zich te plaatsen voor de finale van de landenwedstrijd. Maar er spelen dit toernooi ook belangrijke individuele belangen. Edwin Cornelissen volgt dat EK. Edwin, uh, het Nederlandse team, maakt dat kans op een, uh, op een finale? Het zou mogelijk moeten zijn. Als je bedenkt dat het vorige team EK de ploeg als zevende eindigde. De beste acht mogen in de finale actief zijn. Maar ja, er zijn toch wel wat veranderingen in de ploeg geweest. Dus wat dat betreft is de ploeg daar in zijn geheel misschien niet echt sterker op geworden. En als ik af moet gaan op de training twee dagen geleden. De enige training in de wedstrijdhal, Ja, die was nog niet echt ijzersterk. Dus het zal wel een tandje beter moeten dan in die training. Maar goed, het, het zou zomaar kunnen. Uh, ik heb de experts, de coaches even gevraagd. Die zeggen de nummers 1 tot en met 4. Dat ligt wel vast wie ze gaan plaatsen voor de finale. Maar wat erachter zit, dat is een, een pool van zeven landen. En uh, ja, daarvan moeten zich dan nog uh, vier weten te plaatsen voor de finale. Dus er zijn wel kansen voor Oranje. Maar er moet goed gepresteerd worden. En weten we na dit toernooi ook wie er uh, naar Londen mag, naar de Olympische Spelen? Nee, zover is het nog niet. Uh, de Tursters kunnen wel een eerste slagje uitdelen. Zoals bekend hè, er zijn er twee die nog kans maken. Céline van Gerner en Weyomi Marcela na die rechtszaak die er geweest is. Céline van Gerner moet nog vormbehoud tonen. En dat zal ze onder meer hier op het EK kunnen doen. Maar dat zou ook nog kunnen tijdens twee World Cups die komen. Maar goed, het zal harder alles aangelegen zijn om het op het EK te doen. Hoe vroeger je dat gedaan hebt, hoe beter natuurlijk. Dat moet ze dan doen op de balk. Moet ze ook beter doen dan op de training, want toen viel ze er twee keer vanaf. En Weyomi Marcela die uh, maakt nog altijd kans op te spelen op het onderdeel sprong. En die zal in die in ieder geval dit toernooi willen gebruiken om te laten zien dat ze echt twee sprongen van wereldklasse heeft en een gooi kan doen naar een podium. Later vandaag horen wij meer van jou over de prestaties van de Nederlandse turnstof daar in Brussel. Edwin Cornelissen, dankjewel. Nog het voetbalberichten, Bijltjesdag. Trainer Pieter Huistra is ontslagen bij FC Groningen. De club geeft om twee uur een persconferentie. En dan wordt dat ontslag verder toegelicht. Groningen had een slecht seizoen en eindigde op de 14e plaats in de eredivisie. Ook technisch directeur Fouke Boy van FC Utrecht moet vertrekken. En ook vanwege slechte resultaten. Club-eigenaar Frans van Seumeren houdt Boy verantwoordelijk voor het mislukte transferbeleid. Vorige zomer werden een aantal topspelers verkocht. En het geld dat daarmee werd verdiend is geïnvesteerd in drie Zweedse spelers. Maar die hebben weinig indruk gemaakt. Gaan naar verkeersinformatie. René Passet bij de AWB. Goedemiddag. Goedemiddag, Dorad. Bij Maastricht een korte file op de A2 vanuit Eindhoven. Bij het Europaplein twee kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. En ook bij Utrecht zitten ze op elkaar. Aan de oostkant van de stad staat het vast op de A27 naar Breda. Tussen de knoppen Terrein, Zweert en Lunette, 4 kilometer. De rechte rijstok is daar dicht. Normaal gesproken is de alternatieve route de A28. Maar daar is het ook vastgelopen tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. 5 kilometer vanuit Amersfoort. Dus als u nog wat verder weg bent van Amersfoort, kies dan voor de route via Ede over de A30 en de A12. René, dankjewel. Twaalf minuten over één is het. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Zeker 40 doden bij aanslagen in Syrië vanochtend. In Uithoorn zijn mensen geëvacueerd, want daar dreigt een kerkklok naar beneden te vallen. Het Van Gogh-museum is een aquarel van Van Gogh-rijker. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 de NCV weer met het vervolg van lunch.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 Het is Radio 1, NCRV, Lunch, Helene Plag. Goedemiddag, welkom terug bij Lunch. De Portugezen moeten een paar vrije dagen gaan inleveren. Het is crisis en dus moet er harder worden gewerkt. Wat levert dat op? En gaan we in Nederland ook die kant op? Zometeen. Verder kijken we mee met de mensen van de Wereldomroep... die vandaag hun laatste reguliere uitzending voorbereiden. Straks een reportage daarover. En na half twee is er natuurlijk Stand.nl. Dat gaat vandaag over het spoor. Als het aan de VVD ligt, dan komt ProRail weer in handen van de overheid. ProRail maakt er altijd een zootje van bij het onderhoud van het spoor... en dat moet maar eens afgelopen zijn. Kan dat nou een eind maken aan alle vertragingen en storingen bij de NS... of maakt het niet veel uit? We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling waar u op kunt reageren is...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 Portugal schrapt vier feestdagen. Het land wordt door Europa geholpen in de economische crisis. En onderdeel van de deal is dat er twee religieuze feestdagen... en twee nationale feestdagen verdwijnen. Het zou de Portugese economie een boost moeten geven. Is dat een goed middel? En zouden wij er in Nederland ook iets aan kunnen hebben... als we moeten bezuinigen? Monica Weerts is jurist bij werkgeversvereniging AWVN. Goedemiddag. Goedemiddag. Vier feestdagen schrappen. Levert het iets op? Dat hangt een beetje vanaf hoe het geregeld is in Portugal met feestdagen. Maar als er meer gewerkt wordt, levert dat iets op. Want meer uren werk levert op. Ja, maar aan de andere kant denk ik dan, als je vrij bent, dan ga je vaak naar buiten. Naar hier in Nederland veel woonboulevards, tuincentra. Dat levert de economie natuurlijk ook weer wel op. Dat levert minder op dan stijging in de productiviteit. Omdat er meer uren gewerkt worden. Zeker in deze tijden waarin mensen toch minder geld uitgeven in hun vrije tijd. Oké, okay, dus op zich is het een logische gedachte om het, om het te doen? Ja. Hoe doen wij het eigenlijk internationaal gezien? Qua feestdagen en vrije dagen in Nederland? Nou zeker in Europa hebben wij in Nederland minder nationale feestdagen uh, dan in de rest van Europa. Dus dat, dat is zeker zo. En ja, dan moet je natuurlijk een onderscheid maken tussen vakantiedagen en feestdagen. wat wel eens geroepen, in Nederland zijn weinig vakantiedagen... Uh, maar wij hebben niet alleen vakantiedagen. We hebben ook ADV-dagen, we hebben seniorendagen. We hebben heel wat dagen. Ja, hoeveel in totaal enig idee? Nee, geen idee. Dat hangt heel erg van de afspraken in CRO's af. Oké. Okay. Maar als je, als je het wel vergelijkt met... Want ik geloof dat in Europa sowieso de verplichting is dat je vier weken vrij bent, hè? Ja. Uh, als je kijkt Amerika of uh, Japan ben ik zelf geweest... daar heb ik het idee dat mensen alleen maar aan het werk zijn ongeveer. Dat ze in ieder geval weinig recht op vakantie hebben. Klopt dat? Ja. Nou ja, daar, daar lijkt het inderdaad zo alsof in Amerika men maar twee weken vakantie per jaar heeft of iets dergelijks. In Europa is uitgemaakt dat uh, minstens een werknemer vier weken nodig heeft... om te kunnen recupereren van uh, de arbeidsinspanning die, die hij uh, gemaakt heeft. Ja. Maar dan tegelijkertijd wat u zegt met, met die overwerkuren, seniorendagen, ADV-dagen. Je hoort ook wel eens berichten over dat we echt stuwmeren aan vrije dagen hebben. Dat alles opgespaard wordt in Nederland. Ja, dat is zeker zo. Uh, dus, uh, vorig jaar heeft de AWVN er ook een klein onderzoekje naar gedaan. En daar bleek ook wel uit, naar aanleiding van de nieuwe uh, vakantiewetgeving die hier is gaan gelden op 1 januari, dat er heel wat werknemers zijn met vrije dagen die uh, stuwmeren hebben, mm -hmm. die veel geld kosten voor uh, ondernemingen. Is dat echt een probleem voor de economie? Nou, voor de economie weet ik niet, maar voor sommige bedrijven echt ook wel. Want die moeten allemaal die vrije dagen op hun balans houden. En uh, dat uh, kost veel geld. Een, een vrije dag bewaren wordt steeds duurder. Waarom is dat eigenlijk zo, dat dat duurder wordt? Omdat je iemand later uh, in, in zijn contract zijn vrije dag nog een keer moet uitbetalen. En die is dan duurder geworden. Ja. Omdat die, die persoon meer verdient. Oh op die manier. ja. ja. Maar als wij zoveel vrije dagen hebben, kun je ook zeggen... misschien hebben we het helemaal niet nodig als we het allemaal zo opsparen. Vloek in de kerk van de werknemer natuurlijk. Maar... Uh, nou ja, in ieder geval uh, ziet men niet dat het, uh, dat het gespaard wordt. Omdat je dus... Uh, A, wil je graag dat je werknemers fit blijven? En toen was de verbinding in één keer weg met Monika Wiertz... jurist bij werkgeversvereniging AWVN. Terwijl ik natuurlijk nog de, de cruciale vraag wilde stellen... van gaan we hier in Nederland nou ook die kant op? Kun je zomaar bijvoorbeeld Hemelvaartendag of Tweede Pinksterdag zomaar schrappen? Maar wat mevrouw Wiertz al zei van de werkgevers betalen natuurlijk wel gewoon de vrije dagen. Dus of we er enorm veel mee opschieten, want de werkgevers wel gewoon die uitgaven hebben... dat is een beetje de vraag. Misschien dat we het antwoord weten. Misschien ook niet. Vandaag is de laatste reguliere uitzending te horen op de Wereldomroep. Vanaf vanavond is er dan nog een afscheidsprogramma van 24 uur lang te horen. En daarna is het echt voorbij. En dat maakt het natuurlijk tot een emotionele dag voor wereldomroepers. Verslaggever Anne van de Veen wachten ze op in de hal van de Wereldomroep... maar stuitte eerst op een heel andere gast. In de hal bij de Wereldomroep staat eigenlijk alles al klaar... voor de laatste uitzending, voor de marathon-uitzending. Maar er zit ook een uh, zingende vrachtwagenchauffeur. Goedemorgen. Ja, Bert Denver hier. Ja, zingende vrachtwagenchauffeur. En uh, ja, ik ben eigenlijk begonnen met, met zingen in de chauffeurstentjes onderweg in, door heel Europa. En uh, toen zei iemand tegen mij, goh, je moet eens contact opnemen met die Bob van Beter. Dat heb ik gedaan. En nou ja, dat, dat ging op een gegeven moment zo gigantisch mooi. En uh, dat uiteindelijk zelfs al twee cd's opgenomen zijn. Dus begonnen bij de wereldberoep. Bob van Beten voor de niet-luisteraar. Oké, okay, Bob van Beten is dus presentator van het programma Onderweg. En die uh, staat dus bekend als zijn de, de, ja, eigenlijk de communicator tussen de chauffeurs en het programma. Overal uh, is hij dus eigenlijk te beluisteren. Ja, En er zijn gigantisch veel chauffeurs die dus luisteren naar dat programma. En uh, ja, omdat je dus in buiten, veel in het buitenland zit ook, heb je eigenlijk een band met Nederland... Ja, als je dus nu hoort uh, met dat het programma moet gaan eindigen. Ja, het is echt een aderlating. Ja, afgesneden. Kunnen we een stukje horen? Uh, we kunnen een stukje horen. Maar dan zou ik toch even de gitaar moeten halen. Hé, hey Ricky met Frans. Hoi. Ik ben Frans Richtien, presentator van het programma Nieuwslijn Magazine. Het is mijn laatste werkdag. Ik maak dus nog één keer het magazine... wat ik uh, vijf jaar lang met heel veel plezier heb gemaakt. En uh, is toch een beetje je baby, kill your darling, uh, Ja, dat is uh, nu echt voor het laatst. Maar nu stond je vanochtend op. Ja. Heb je dan een raar gevoel? Ja, een raar gevoel, ja. Het is een soort rollercoaster de komende twee dagen. Want het is nu donderdagochtend, uh, hoe laat is het? Kwart over negen. Um, de hele dag door zijn er de allerlaatste uitzending van dit. De allerlaatste uitzending van dat. En dat loopt zo door. En Mijn ding is dan straks om half zes en om half zeven... wordt het nog één keer uitgezonden. De allerlaatste, allerlaatste. En dan begint vanavond om tien uur begint de marathonuitzending. 24 uur afscheiduitzending. Uh, dus het is een hele rare dag, ja. En als dat achter de rug is, wat dan? Ja, dan... Uh, ik, hoef, ik heb al begrepen dat ik maandag niet op het werk hoef te komen... Uh, ik ben nog officieel in dienst. Uh, de hele procedure van... Uh, ja, zeg maar, er gaan 250 mensen hier weg, hè, van de 320. Dus dat is nogal wat. Uh, ik ga ervan vanuit. Ik weet het gewoon voor 99,9999 Zeker dat ik daar ook bij ben. Uh, maar tot die tijd uh, worden wij geacht nog wel... Ja, misschien dingen te doen of niet. Dat is dus volstrekt onzeker. Als het aan mij ligt, dat is een vorm van afkikken. Dat zeg ik gewoon voor namens mezelf. Ik zou het liefst nog wel bijvoorbeeld verhalen voor het web willen schrijven. Of uh, ja, het is gewoon een soort vorm van even afkikken. Na twee, 32 jaar publieke omvloek, on onafgebroken. Want je bent eigenlijk een beetje verslaafd dan als je het hebt over afkikken. Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Nou ja, verslaafd aan, ik, bedoel, ik weet niet anders. Ik bedoel, ik, ik, je moet mij niet achter de geranium zetten, want dan, dan gebeurt er niks. Ik, ik moet gewoon bezig zijn. En dat er samen met jou zoveel andere mensen ook uit moeten... maakt het dat makkelijker of moeilijker? Uh, dat maakt het wel moeilijker, want ik zie zoveel uh, verhalen om me heen. En ik kan wel zeggen van ik pak uh, de draad op. Maar er zijn ook mensen die daar gewoon nog niet over nagedacht hebben. Daar nog niet eens over durven nadenken soms. Uh, dus uh, het zijn allemaal persoonlijke verhalen van mensen zoals, ja, hij staat nou toevallig buiten, Peter van Beem... die, die hoort zo ongeveer bij het meubilair. Um, ja, hij komt wel terecht, want hij is ongeveer, denk ik, wel aan zijn pensioen toe. Maar er zijn er ook veertigers, hè, van mensen waarvan je zegt... van nou die hebben toch nog wel even wat voor de boeg. Maar ook voor hen is in de journalistiek... de omroepsjournalistiek of de journalistiek in überhaupt... Bijna geen perspectief hoor. Nou, de gitaar die is er uh, ondertussen. Ja. Sometimes late at night. I lie awake and watch sleeping. We lopen de studio uit en inderdaad staat er al een, een taart klaar. Is dat een nieuwslijn taart? Ik heb geen idee. De laatste taart. Het is dus gewoon de laatste de taart. Laatste taart. Ja, de <laughs> laatste taart. En de, de taart voor de laatste programma's van vandaag. Oké. Okay. Nee? Gaan we even vergaderen nu? Ja. Wat, wat de onderwerpen zijn voor, nou, uh, voor wat straks. Wat ik bedacht had uh, voor de laatste uitzending is een soort... Uh, herinnert u zich deze nog? Nog, nog, nog. Een, een best of. En best of is natuurlijk heel arbitrair, want... Uh, ik kan 80.000 onderwerpen... Met Peter van Beem, coördinator van de Nederlandse afdeling. Begon op de bulletinredactie, verslaggever geweest... met de oostenredacteur geweest... Uh, chef van de Nederlandse afdeling geweest. En dat is het. Nou, zo. Grappig, is 90, Helemaal goed. Peter van Beem, ja. ik hoor je al een beetje doseren. Nou ja, ik ben even aan het uitleggen... wat we allemaal in de uitzending gaan doen. Dus dat, uh, ja, dat hoort erbij. Nu heb jij een fragment, als dat goed is... wat volgens jou echt uitdrukt... Dit is de wereldomroep. Ja, dat klopt. Uh, wacht even. Daar gaat het mis. Dit is namelijk een van die losse eindjes. Hoi, Matthijs. Ja, vanmiddag nog een keer, vanavond nog een keer. En dan gaan we gewoon uh, beginnen met de uitzendingen. Zo, dat was de projectleider. We zijn nog op zoek naar wat uh, geluidsaugmenten... die snel uh, gemonteerd moeten worden voor... De werelduitzendingen, dat is nog zoiets bijzonders. Hè? We zenden uit in Europa op hele schappelijke tijden. Maar we hebben ook werelduitzendingen die 24 uur per dag met de zon mee overal in de wereld aankomen. En dat is inderdaad, daar kom ik ook meteen op het fragment eh, wat ik wil laten horen. Dat is het bijzondere. Omdat wij bijna elk uur een uitzending hebben, kunnen we... in belangrijke nieuwsmomenten ook uh, altijd meteen uitzenden. En dat is wel erg prettig als journalist... dat je elk uur bij, bijna elk uur wel een uitzending maakt. Dat gebeurde ook met uh, kerstmis uh, 1989. Uh, de laatste dictator van de Balkan werd afgezet en uh, geëxecuteerd middels een schijnproces. De omroepen in Nederland hadden kerstprogrammering... en hielden daar ook strak aan vast... En de wereldomroep uh, zond gewoon wel uit. Dus uh, ik heb een kerstweekend gehad... wat volledig in het water is gevallen qua familie. Maar journalistiek een hoogtepunt was. Het is vannacht in uh, Boekarest heel onrustig geweest. Vanmorgen slaagde wereldomroep-collega Peter van Beem erin... om contact te leggen met de Nederlandse ambassadeur Stork in Boekarest. En hij vroeg hem naar de situatie van dat moment. Uh, nog steeds uh, niet gestabiliseerd. Uh, ik heb de uh, afgelopen nacht... Wel van hieruit minder gehoord aan kanonvuur en schieten. Uh, geen helikopters meer. Boven. Het is half elf. Bijna, ja. Rick, kom jij ons... Uh... Nee. Naar keer. de studio. Dus de laatste keer uh, uh, de uitzending. Uh... Deur dicht. The end is niet... Ja. Ik, ik ben er al maandenlang ook wel mee bezig geweest... dat dit moment er zou komen. Dus het komt niet als een soort uh, donderslag bij Hemel of zo. Maar het heeft natuurlijk wel, heeft wel iets, ja. En met de bijdrage van Marcel de Kranen over de Hare Krishna-beweging... eindigt Nieuwslijn Magazine. Het was ook de laatste aflevering van dit programma bij de Wereldomroep. Dat deden we nogmaals met heel veel plezier. Het gaat u goed. Prettige dag nog verder. Nou ja, de laatste. Toch wel even een mooi, moeilijk moment. Ja, Wereldomroep-presentator Frans Rechtien in gesprek met verslaggever Anne van de Veen. Moeilijke momenten dus die gaan volgen. Maar vanavond om tien uur, dan wordt nog wel een prachtige afsluiting gegeven. Dan begint de radiomarathon, de afsluiting van die Nederlandstalige uitzendingen van de Wereldomroep. Met veel hoogtepunten. En ik heb ook begrepen dat er een aantal oud-presentatoren te gast zullen zijn. Goed. Deze week hoort u de werkweek van acteur en trompetspeler Hans Dagelet. Hij was gisteren jarig. Dat werd natuurlijk uitgebreid gevierd. Vandaag horen we geen uitgebreide reportage. Maar laten we even kijken hoe die misschien wat brakke première-dag eruit gaat zien. Ik wil even uitrusten nog van de verjaardag van gisteren. Ik heb meerdere taarten gekregen. Uh, vandaag, wat ik ga doen, is uh, ik ga eerst naar een lezing van de serie Levenslied. Daar moet ik zo naartoe. Daar ben ik eigenlijk al te laat voor. Ik begon om tien uur. Inmiddels is het al veel later. Maar ik mocht uitslapen. Uh, daarna ga ik gelijk door naar het MC Theater waar uh, vanavond de première is van Nina Simone. Daar uh, gaan we de notes doornemen van de voorstelling van gisteravond. Dus dat zijn de aanmerkingen de opmerkingen van de regisseur. Dan gaan we met z'n allen inzingen met een zangcoach erbij. Uh, dan gezamenlijk eten en dan concentratie op het geheel. En uh, vol gas uh, de première in vanavond. Dan gaat het gebeuren. Morgen hoort u natuurlijk alles over die première van Nina Simone Alive... waarin dagelijks trompet speelt. Na half twee is er stand.nl. Dan gaan wij het hebben over eventuele nationalisatie van ProRail. Meerderheid van de Tweede Kamer is daarvoor. De VVD wil het helemaal onder gaan brengen bij Rijkswaterstaat. Of dat nou de oplossing is voor alle problemen op het spoor... daar wil ik graag uw mening over hebben. Eerst krijgt u het laatste nieuws van Gert Kluk.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 De klok is instabiel. Waarschijnlijk is de harde wind de oorzaak. Het gebied rondom de Schanskerk, zoals die ook wordt genoemd, is afgezet. En CITO heeft een rekentoets ontwikkeld voor verpleegkundigen. Volgens CITO is zo'n toets hard nodig. Uit een eerder onderzoek van het CITO bleek dat 20 van de medische missers veroorzaakt worden door rekenfouten. Van de ruim 2600 getoetste verpleegkundigen voldeed 80 niet aan de norm voor de rekenvaardigheid die nodig is in de sector. En dat zijn hoofdpunten. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht staat voor Maastricht twee kilometer een ongeluk. Op de ringweg Amsterdam, de A10, daar is bij Knopenten Nieuwe Meer maar één rijstrook open. Dan komt er een ongeluk. Daar staat op de ring West en op de ring Zuid richting Den Haag vast. Er staan beide wegen files om twee kilometer. Op de A27 Utrecht naar Breda bij Knopenten Lunetten is een ongeluk gebeurd. Er staat drie kilometer. Wel zijn alle rijstroken weer open. Heeft ook gevolgen voor het verkeer op de A28. 20 naar Utrecht. Daar staat dus af in zijn af Den Dolder en Utrecht 6 kilometer. Verkeer in de regio Apeldoorn onderweg naar Utrecht. Kan het beste bij Barneveld. De Borden Ede volgen. Dan rijd je over de A30 en de A12. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Guilaine Plach. Goedemiddag en welkom bij Stand.nl. De VVD komt met het voorstel om spoorbedrijf ProRail te nationaliseren. Het moet onderdeel gaan worden van de Rijkswaterstaat. En op die manier moet er een eind komen aan alle spoorproblemen. Dat zegt de VVD. Gaat dat werken? Of staan we bij de eerstkomende sneeuwbui deze winter gewoon weer met z'n allen in de kou? Daar ga ik over praten met Jerry Piquet van vakbond CNV. Welkom. CNV-vakmensen, ja. Precies, voor de volledigheid. Ja. Om te beginnen, drie keuzes voor u te beantwoorden met ja of nee. Ik ben al helemaal klaar met Paul Reel, ja of nee? Nee. Ik reis het liefst met de trein, ja of nee? Ja. De VVD is redelijk ontspoord met dit linkse voorstel, ja of nee? Ja. De stelling waar u thuis op kunt reageren is... nationalisatie van ProRail is de beste oplossing voor de spoorproblemen. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen. Dat nummer is 0800 1101. Dus 0800 1101. En stemmen kan natuurlijk via de website www.stand.nl. En twitteren kan met hashtag standpunt. Nationalisatie van ProRail maakt een eind aan de problemen op het spoor, meneer Piquet. Bent u het daarmee eens of oneens? Nou, ik ben het daar niet mee eens. Um, kijk, er, er heeft zich een aantal dingen afgespeeld de afgelopen jaren. Waar we natuurlijk uh, niet echt uh, vrolijk van werden. Maar uh, of nationalisatie de, de oplossing is, uh, nou, dat durf ik zeer sterk te betwijfelen. Waarom denkt u dat dat niet werkt? Um, nou, ik denk dat dat niet werkt. Om, uh, ik kan niet uh, overzien wat nationalisatie betekent. Uh, op het moment dat ProRail uh, alle middelen krijgt om uh, zijn werk goed te doen. Dan is uh, ProRail wat mij betreft een geschikte uh, kandidaat om het uh, uit te voeren. Ja, maar je kunt als overheid op het moment dat het gewoon helemaal jouw eigendom is, kun je natuurlijk veel meer grip erop en veel meer invloed erop uitoefenen en daarmee misschien voorkomen dat alles wat misgaat, wat nu misgaat, in ieder geval dat het in de toekomst mis blijft gaan. Uh, de overheid is 100% aandeelhouder. De overheid kent alle problemen die zich op en rondom het spoor afspelen. Dus op het moment dat er een uh, ongeluk gebeurt, zoals in Amsterdam. Dan durf ik de stelling aan dat de politiek zeker boter op zijn hoofd heeft. Want ze wisten gewoon welke verdweteringen aangebracht dienen te worden om dit soort dingen te voorkomen. Is het dan een kwestie van geld wat beschikbaar moet worden gesteld? Het is, een kwestie, het, het, het is bekend dat uh, de ATB uh, verbeterde versie dat dat ruim 100 miljoen kost. De overheid weet dat gewoon. Dat is een beveiligingssysteem voor roodzijnen ja, dat, dat, dat, dat er uh, automatisch in de, ja, gestopt ja. wordt. Dat, dat is bekend bij de politiek. En uh, het, uh, alleen uh, de wil om daarin te investeren is er de afgelopen jaren niet geweest. Nee. Maar goed, misschien als je het in eigen handen weer komt, volledig. Dan heb je ook zelf weer echt die eindverantwoordelijkheid. En kun je zeggen: van dan wordt dat geld er misschien wel aan besteed. Kan het, kan het meehelpen? Dat is een mening, ja, maar ik bedoel. Uh, het, het, het, uh, de VVD uh, pleit altijd voor privatisering. Ik vind het nogal vreemd dat zij nu uh, over willen gaan tot nationalisering. Dat. Uh, ja, voor de VVD is het misschien een enigszins vreemde stap... maar ja. er zijn al meerdere partijen die er al jaren voor pleiten... die er al langer dat willen. Ja, maar ik weet niet of dat er tot een verbetering leidt. U moet goed weten, het spoor is de afgelopen jaren erg druk geworden. Er zijn meerdere vervoerders gekomen. De zaak is complexer geworden. en uh, Ik weet niet of het uh, nationaliseren van ProRail... tot die verbeteringen zal leiden die we allemaal willen. Wat dan wel? Wat dan wel? Uh, ik denk dat uh, ProRail en NS uh, veel beter moeten gaan samenwerken... Wij, pleiten, wij CV vakmensen pleiten er zelfs voor om een soort uh, superdirectie te, uh, te laten op te richten... die zich uh, voor NS en ProRail... die uh, op bepaalde momenten toch belangrijke beslissingen gaat nemen. Want daar is het op dit moment toch uh, vaak uh, aan ontbroken... Maar betekent dat dan dat het gewoon eigenlijk weer één bedrijf wordt, NS en ProRail, als nee, zo'n superdirectie bovenop? Nee, geen, eh, dat, dat kan ook niet gezien de Europese regelgeving. Uh, NS en, uh, ProRail moet een aparte uh, status krijgen, uh, behouden. En uh, wat ons betreft, uh, je hebt gezien dat al die uh, toestanden die zich de afgelopen jaren hebben voorgespeeld, dat het vaak, uh, iets, dat het vaak iets was uh, tussen NS en ProRail, uh, in mindere mate de andere vervoerders. En wat ons betreft wordt de oplossing gezocht in een, een betere samenwerking... en een betere beslissingsstructuur ja. bij, tussen NS en ProRail. Dan hoor ik mensen al gelijk klagen van... er is nu al veel te doen geweest over de salarissen van uh, ProRail. Gaan we daar nog eens een directie bovenop zetten? Dan krijg je nog meer geld wat er naar salarissen moet gaan. Het gaat, het gaat om, ik, Wij, wat betreft de salarissen van ProRail. Daar hebben wij als cnv vakmensen behoorlijk tegen geageerd. Want wij, hebben, wij voeren op dit moment de CAO-onderhandelingen bij ProRail... en daar kan geen procentje van af. En uh, de medewerkers hebben zich behoorlijk daartegen verzet. En uh, zoals het er nu nou uitziet, gaat dat gewoon niet door. Ik vond dat ook een hele domme zet. Nee, maar goed, dan nog mijn vraag: van als je krijgt je dus weer een extra laag erbovenop, dat gaat nog ja. meer geld kosten. Ja, het hangt er vanaf hoe groot die directie wordt en, uh, en, en, wat die, en wat die mensen betaald krijgen. Kijk, de, als, als, als alles goed geregeld kan worden, dan, dan kan ik daarmee leven. En uh, ik zit ook niet te wachten op de nationalisatie van ProRail. Want dan zitten de werknemers weer in onzekerheid, een reorganisatie. Daar zitten we echt niet op te wachten als vakbond en ook onze leden niet. Maar moet je niet zeggen, van de, de overheid heeft zoveel te klagen gehad... de afgelopen jaren en zoveel kritiek uitgeoefend... maar uiteindelijk kennelijk te weinig middelen om daar echt concreet wat aan te doen... die komen er dan op deze manier? Ja, dat is de vraag. Ik bedoel, als jij 100% aandeelhouder bent... Eh, dan, dan heb je volgens mij heel veel invloed op ProRail. En als je ook eh, het geld hebt, dan heb je volgens mij heel veel invloed op ProRail... Ik weet niet wat het probleem op dit moment is. Dus als er straks, nou ja, vanmiddag wordt de noodweer voorspeld. dan weten we alweer hoe het gaat. Als er straks in de herfst weer natte ja, maatjes zijn, weten we niet hoe het gaat. Maar niemand kan mij zeggen dat als ProRail genationaliseerd is. dat die problemen zich niet meer zullen voordoen. Nee. De overheid zegt dan hebben wij er toch meer grip op. maar ook de overheid zal het niet alleen kunnen verbeteren. Ja. Wat is de rol van, van demissionair minister Schultz hierin, wat u betreft? Hoe doet zij het tot nu toe? Um, ja, ik vind het nogal stil. Je vind het nogal stil? <laughs> ja, wat, wat, dit, wat dit punt en ze betreft. ze wordt wel ja. een aantal keer op het matje geroepen al. Dat wel. Ja, ze wordt wel op het matje geroepen, maar ik bedoel, qua besluitvorming uh, vind ik het nogal stil. Ja. Ik, wij pleiten ervoor als CNV-vakmensen van. Uh, zet, zet die twee uh, instanties wat dichter bij elkaar. En uh, laat die beslissingen sneller en beter gewonnen worden. Ja. En dat kan volgens mij via een. Uh, overkoepelende directie. Of via een minister. Ja, maar die minister heeft meer taken. Ik bedoel, uh, het is niet alleen uh, ProRail en NS natuurlijk. Kijk, op het moment dat er... Uh, er zijn bijvoorbeeld zijn er hele goede afspraken... wat betreft winterweer. Uh, er zijn hele goede afspraken gemaakt tussen ProRail en NNS, Ook de vakbonden hebben daarbij gezeten. En uh, het is duidelijk, het staat op papier. Maar op het moment dat het gaat... Uh, de blaadjes gaan vallen of het gaat sneeuwen... dan zie je dat er... Uh, heel besluiteloos wordt gereageerd. Mm. En ik wil gewoon, die afspraken zijn er op het moment dat, er, uh, dat, dat, dat het weer dre slecht dreigt te worden... dan wil ik gewoon dat iemand zegt van... en nou is het klaar, wij gaan nu over op een andere dienstregeling. Yeah. Een aangepaste dienstregeling. Maar zolang ProRail en NS gewoon met elkaar, daarin overleg, uh, met elkaar daarover leggen... En uh, niemand uh, slaat met de vuist op de tafel, uh, vrees ik toch dat. Uh, uh, dat we weer gewoon op het spoor staan te wachten op die trein, allemaal van de winter. Op het moment dat inderdaad uh, het winter weer, uh, weer zijn intrede doet, ja. Is er niet ook nog een ander probleem? Want ik meen me een verhaal te herinneren een tijd geleden. Dat ging ook over de strijd tussen NS en, en ProRail. Waarbij er werd gezegd van ja, ProRail heeft geen eigen onderhoudsmensen. Dus die werkt met allerlei onderaannemers. Dus als er een keer een, een so zijnstoring is of iets, een wisselstoring. Dan mogen de machinisten dat niet meer doen. Maar dan moet er dus iemand van zo'n onderaannemer, werknemer moet opgeroepen worden. Nou, die kan misschien net aan de andere kant van het land zijn. En die moet dus naar Gouda komen terwijl die in Deventer zit. En daardoor zijn die problemen er zo. Ik denk ja, in hoeverre... Lost een nationalisatie of een superdirectie dat soort problemen op? Dat, dat is natuurlijk een, een onderdeel van het probleem, natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk meerdere oorzaken uh, waardoor het allemaal zo uit de hand uh, loopt. Um, wij hebben altijd gepleit voor, uh, en ook NS en ook Pro wil van. op het moment dat, je, uh, dat, dat er zoiets dreigt, uh, dan moet je overstappen op een andere dienstregelen dienstregeling minder koppelingen, chauffeurs, enfin, machinisten en conducteurs... moeten niet van uh, trein gaan wisselen, want dat bevordert niet de, de, niet de doorstroom. En uh, wat betreft de, de aannemers, ja, uh, daar moeten gewoon goede afspraken over worden gemaakt. Ik denk niet dat als de overheid dat in handen heeft, dat dat, dat, dat beter gaat nee, worden. Maar met een superdirectie wel, waar u voor pleit? Ik denk dat, de, dat echt vakmensen zich bezig moeten houden met het spoor. En niet een, en niet een overheid. En dat is het de verschil. mensen bij ProRail en NS zijn echt van goede wil. Ja, dat, dat durf ik echt te zeggen. Maar ze zijn alleen niet naar elkaar toe van goede wil. Daar, ja, maar daar, dat, dat, dat, daar zijn ooit indriker... politieke besluiten over genomen. Van we hebben een aparte ProRail en we hebben een aparte NS. Ja. We hebben wat reacties van uh, ons forum. Iemand schrijft, de infrastructuur hoort nou eenmaal in publieke handen te zijn. Want alleen dan kan gegarandeerd worden dat ministers echt verantwoordelijkheid nemen. Omdat ze ook zeggenschap hebben. Het is via de, de overheid 100% aandeelhouder. Dus uiteindelijk ook verantwoordelijk. Andere reactie nog. ben werkelijk verbaasd. Vooral van de VVD had ik dergelijk iets nooit verwacht. Nou, dat deelt u. Hè? Dat gaf u net zelf al aan. Maar gezien alle fouten die er steeds worden uh, gemaakt... om nog maar te zwijgen over de te hoge salarissen... lijkt het me een goed idee. Hopelijk komt er dan eens een eind aan al het geklungel. Dat is natuurlijk de andere kant op denken. Hè? Dat je ook op een gegeven moment dat vertrouwen een keer kunt geven. Je dus het overal tegen zijn als bond... Dat. Het, nee, het geklungel zit er met name in het feit van... wie neemt er bepaalde beslissingen op cruciale momenten. Daar gaat het even om. En ik pleit ervoor dat uh, boven NS en boven pro dus een superdirectie komt, vakmensen... mensen die verstand hebben van het spoor. En niet de overheid die zich met tucht taken bezighoudt... en die even de, het spoor gaat leiden. Maar bent u, u dan niet bang in? dat het commerciële denken... toch weer de boventoon gaat voeren? Hoe u? Nou, als er een superdirectie bij komt die gewoon commercieel gericht is en minder publieke functie heeft. Dat het dan toch meer. dat je nog steeds het probleem houdt met zo goedkoop mogelijk het spoor onderhouden. en dat soort dingen. Want dat is ook een van de, een van de redenen waardoor de problemen worden voorzien. Ja, maar ik, ik heb net aangegeven dat. Uh, de overheid financiert ProRail. Als er genoeg geld is, dan kan ProRail ook genoeg doen. En ik gaf net het voorbeeld van die ATB-verbeterde versie. Het is iets ruim 100 miljoen, de overheid wist dat. Laat, geef ProRail aan, aan dat ze prioriteiten moeten stellen. Dat kunnen ze als 100% aandeel houden. Stel nou dat ze zouden zeggen we gaan nationaliseren... maar we gooien er ook een paar honderd miljoen bovenop. Ze, zegt u, dan kan ik er wel mee leven? Dat zou ik raar vinden. Ik bedoel, uh, waarom zouden ze pas bij nationalisatie... honderd miljoen er bovenop willen gooien? Nee, okay. dat, uh, nee. Als het daarmee de spoorwegen zou helpen? Nee, maar ik bedoel, ik, ik pleit ervoor dat het, uh, vooral vaak mensen zich bezig moeten houden met uh, het spoor. Het is een complexe materie. Dat doe je niet even op achternamiddag of op het ministerie. De stelling is, nationalisatie van ProRail maakt een eind aan de problemen op het spoor. Inmiddels hebben ruim bijna 1200 mensen uh, gestemd. 27 is het oneens met die stelling. Want degelijk 73 is ervan overtuigd dat dit inderdaad de oplossing kunt zijn. Nu kunt u meepraten en bellen op 0800 1101. Goedemiddag, ja, goedemiddag. Ik spreek met uh, Martin Verraai. Ik ben voorzitter van de Stichting Openbaar Vervoer Culemborg. Ja. En ik ben van mening dat eigenlijk het hele openbaar vervoer in Nederland weer in overheidshanden moet komen. Overba openbaar vervoer is tenslotte een basisvoorziening. En andere basisvoorzieningen als justitie of defensie besteden we ook niet uit aan een particuliere partij. Je ziet bij aanbestedingen en bij uitbestedingen dat het vaak gaat om de laagste prijs. En het moet natuurlijk gaan om kwaliteit. Okay. We merken het in het busvervoer ook. Je ziet nu vandaag in de krant staan, Sintus heeft ja. te laag gebod gedaan en komen nu in de problemen. Op die manier help je het openbaar vervoer niet vooruit. Dus ik zeg, neem het weer in overheidshanden. Zet daar de kwaliteitsmensen die uw gast in de studio voorkomen terecht aanwijzen... nu bij de bedrijven zitten. Zet die uh, op die afdeling en run het als een bedrijf en niet als een bodem bodemloze put. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag. U spreekt met Vos. Hallo. Ik ben het behoorlijk eens met die man die voor mij was. Want het is gewoon een puinhoop. En mensen die in kleine dorpen wonen, hebben geen enkel openbaar vervoer... Het is een aanvulling voor de overheid dat ze dat zo hebben geregeld. Maar er moet wel goed bestuur komen en dat er geen geklungel meer is. En bij stroomstoringen dat ze met een karretje gewoon met handen langs gaan om het weer te gaan verlopen. Ook al is het winter. Oké, okay, duidelijk. Dus ja. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, Boezer en Hallo. Uh, het is, kan het begin zijn van een, van een oplossing, een uh, compleet... Uh, uh, weggooien van de privatisering zou nog beter zijn. Het is alleen heel jammer dat meneer Abtroot nooit begint met... van het spijt ik heb het verkeerd gezien. Want meneer Abtroot was, was de frontsoldaat van de VVD... Ja. die in de voorste linie stond om de boel kapot te privatiseren. En marktverrekking was heilig. En al die mensen die er tegen waren, waren maar linkse geitenwolle sokkerdragers. Dus ik ben het wel eens met Abtroot, maar hij zou moeten beginnen met een mea culpa. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag. U spreekt met Kees van Helder uit Urk. Ik ben het niet eens met de stelling. Want ik denk namelijk dat het niets oplost. Iets wat mij uh, ontzettend verbaast. Als ik kijk afgelopen winter, we hebben een dag slecht weer. Heel veel sneeuw. Dan staat er ontzettend veel uh, treinen vast. De NS die krijgt in elke media volop de volle laag dat ze het niet goed doen. Maar dat wij ondertussen met 830 kilometer file op de snelweg stilstaan... ook last hebben van de sneeuw. Dan denk ik, hoe kan het dat de NS ter verantwoording wordt geroepen... En de Rijkswaterstaat wordt niet ter verantwoording geroepen voor die 830 kilometer file. Nee, maar tegelijkertijd kan het in Zwitserland en Oostenrijk wel goed gaan als de metersnel ligt. Dus dan kan het spoor wel degelijk iets anders doen. Ja, oké. Okay. Maar waarom... waarom is alle aandacht dan altijd voor de NS dat ze het fout doen bij het slechte weer... en er hoeft maar een regenbui te zijn en heel Nederland staat vast... kijk nou eens vanmorgen gisterochtend. En ik krijg geen cent terug van mijn belasting, van mijn accijns en van mijn BPM. Nee, alleen... En ik moet wel mijn ticket terug betaald krijgen als, ik, als de trein niet rijdt. Dus waar, waar zit het verschil in gewicht dat de NS de schuld krijgt en de weg... Op de weg mag alles niet. Ja, dat gaan. Het geeft u ook weinig vertrouwen als dit dus onder Rijkswaterstaat moet komen te vallen. Want dat Precies. is het idee van de VVD. Ja, okay. exact. Uh, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, de Jong Amersfoort. Hallo. Dag. Uh, het is een eerste taak voor de overheid. Maar ten tweede, het is een hele dure vorm van vervoer. Spoorwegen. Ik zou ze willen opheffen. Er grehanbussen voor kopen. En dan van de bestaande spoorwegen vrachtwagenrijbanen maken. Jeetje, dat is wel heel ingrijpend. Ja. En dan zijn alle problemen opgelost. Denk ik wel. Maar dan wordt het heel erg ontlast. Vrachtwagens gaan via de bestaande spoorwegbanen. Dat worden dan autorijbanen. En dan wordt het zo rustig dat die greyhantbussen gewoon netjes op tijd kunnen rijden, hoor. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ben ik aan de beurt? Ja, u mag het zeggen. Ja, ik... Uh... Kan ik beginnen? U kunt nog steeds beginnen. Gaat uw gang. Oh. Ik ben uh, voor de... Nationalisatie? Ja, ja. en dan uh, de Rijkswaterstaat. De Rijkswaterstaat heeft nu al beheer over de uh, rijwegen, over de vaarwegen. Mm -hmm. En waarom komt de Rils daar niet bij? Nou, dat is het idee nu. Dan hebben ze alles in één hand. En u heeft daar wel vertrouwen in? Ja, luister, de Rijkswaterstaat die beheert de vaarwegen en die zijn allemaal te bevaren. Okay. Ze beheren de wegen. En dan hoor ik net als het slecht weer is, ja, dat kan, maar we zitten ook met veel te veel mensen op de weg natuurlijk. Ja, dan gaan we nu een heel ander onderwerp aanboren. Dat gaan we niet doen, dank nee. u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, hallo. U mag het zeggen. Ik ben van de lasten, ik ben bijna 40 jaar bij het spoor geweest. Kijk het is dan. nog nooit zo'n rotzootje geweest als nu. Ze moeten dat gewoon weer in eigen hand nemen. Er moet één spoorwegbedrijf zijn, dat wordt het één personeel. En die personeel, die, die waarschuwden elkaar overal voor. Als er iets verkeerd leek te gaan, dan gaf je een collega dan gaf je een tip. En er werd direct actie ondernomen. Tegenwoordig is, is het, uh, dat is het stukje is van mij en de rest dat was maar. Ja. En uh, dat, is, dat hoort niet onder mij, dat moet je daar doen. Maar toen was het, of je zei of weg gaan werken of wat dan ook. Je waarschuwde elkaar en er was niks aan de hand. Maar wat... We hebben ook hele strenge winters gehad en die treinen die reden gewoon door. Ja, maar meneer Piquet zegt net van CNV-vakmensen van ja, het mag ook niet meer één bedrijf worden. Dat is eigenlijk waar u voor pleit. Dat mag ja, dat van Europa één bedrijf niet meer. worden. Er moet gewoon de... De... Niet... De... weer genationaliseerd worden. Dat het eens voorwegen is. En daar hebben de mensen er ook veel meer plezier in. Maar het is gewoon, dat stukje is niet voor mij. Ja, belt u dan maar ergens anders. En zo gaat dat. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, standpunt.nl. Ja, ja, ben ik aan de beurt? Yep. Ja, Jan Baas de goedemiddag. Hallo. Ik wil even zeggen, ik ben het, ik ben het helemaal eens met de stelling. Want uiteindelijk, een jaar of vijftien geleden bij mond van meneer Hofstra, is de VVD begonnen met het privatiseren van de NS. En daarna volgde de rest van het openbaar vervoer. En vroeger hadden wij nooit last van dit soort probleem bij de Nederlandse spoorwegen. Dus de VVD is daar gewoon de schuld van. En als meneer Abtrout, de grote man van verkeer en waterstaat, als hij uh, met een keer over wil bellen, dan belt hij mij maar. Hij komt wel uh, vanzelf achter mijn telefoonnummer, uh -huh. anders bellen ze u wel. Maar um, de VVD is hier de schuld van. Ja, maar, die dat wil gewoon nu, even maar die wil het nu ook terugdraaien? Nou ja, akkoord. Dat is een, in, in, in, in ieder geval een stap in de goede richting. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag met Jan Edenzin in Hoorn. Hallo. Ik denk dat de, als de overheid de, grote aan, de enige aandeelhouder is dan kunnen die de commissarissen benoemen. En ik denk dat de commissarissen toezicht moeten hebben... en houden en goed doen op die directie. Maar er moeten daar mensen bij zitten die verstand hebben van het spoor. Ja, maar dat... de commissarissen zijn degene die het moeten besturen. Maar denkt u dat nationalisatie nou wel of niet wat uithaalt? Ik denk dat nationalisatie niet nodig is. Oké, okay, dank u wel. Er... Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag, met Wilbert Stuifbergen. Hallo. Uh, ik ben er inderdaad voor voor nationalisatie dat ze er weer één bedrijf van maken, want dat bevordert de efficiëntie. Want uh, er wordt nou gigantisch langs elkaar heen gewerkt. Ik heb zelf bij een ander overheidsbedrijf gewerkt, PTT vroeger, en later bij TNT. En door de versnippering van al die postbedrijven is efficiëntie compleet uh, weggegaan. Dat is de reden. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, Dries van Veldhoven. U mag het nog zeggen. Ja, ik wilde zeggen dat dus gewoon één uh, stuurman aan de stuur zit. Dus uh, ProRail en NS vechten om de winst. Dus ik zeg op een moment ook, laat het gewoon op een moment aan één man. En, dan, uh, en dat is dan de staat liever als dat we gaan vechten over een weer. Oké, okay, Want... dank u wel. Oh, gaan we zo niet onderbakter, ongeluk. Goed. U heeft meegeluisterd, Jerry Piquet, vakbondsbestuurder ja. van de CNV vakmensen. Ja, dat is wel het terugkerende geluid. Van het moet gewoon weer één bedrijf worden. Alleen u uh, had net al aan het begin ook uitgelegd. Van Europa mag het niet meer tot één bedrijf worden gesmeten. Hè? Nee, nee, nee dat, dat, dat, dat gaat helaas niet. Maar wat ik wel heb gehoord, is dat mensen uh, het zeker weer één bedrijf willen laten worden. En wij hebben aangegeven van nou ja, uh, volgens, uh, volgens Europa, maar kan dat niet gewoon dat je het bij elkaar inschuift. Dat mag niet meer. Maar wat je wel kan doen is natuurlijk hetgeen wat ik net genoemd heb. Één hoofddirectie over ProRail en over NS. Ja. En uh, een meneer gaf net aan van... Uh, uh, het, het, dit, dit heeft geleid tot versnippering wat we nu hebben. Minder efficiëntie. Ik denk dat dat veel beter gaat worden op het moment dat er één hoofddirectie is... Ja. die over ProRail en NS gaat uh, ja, met, met kwalitatief uh, goede mensen. de met eerste vakmens, ja. ja. Nou, dat, dat is wat, wat de eerste ja. beller ook zei. die zei juist, van, het is wel degelijk een basisvoorziening. Dus moet het in overheidshanden zijn. En haal dan die mensen, waarvan u zegt de, de experts... haal die dan vanuit het bedrijfsleven naar de overheid. En laat die de boel regelen. Dan is het en in overheidshanden, dus gegarandeerd... en je hebt de beste mensen er zitten. Ja, maar ik blijf, ik, ik, ik, ik blijf volhouden van... de overheid kan nu genoeg invloed uitoefenen op ProRel. 100% aandeelhouder, hetzelfde geldt voor NS. En uh, het, het, het werk moet gedaan worden door vakmensen. Ja. Maar gewoon en het ben... principe van het is een basisvoorziening, dus moet het in handen van de overheid zijn. Wat vindt u daarvan? Nou, als het, als het, een, het, het is een basisvoorziening, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het hoeft dan de, niet uh, dan in de handen van de overheid te zijn. Er zijn genoeg uh, voorbeelden in Nederland uh, die publieke taken, uh, of organisaties die publieke taken uitvoeren. Nou, dat Zonder waren... dat de overheid daar uh, rechtstreeks via ambtenaren daarbij betrokken is. Waar we aardig wat bellers die sowieso tegen heel die privatiseringsgolf zijn. Hè? Die ja, maar daar hebben wij als CNV-vakmensen in het verleden ook sterk tegen ga, ja. ga, geageerd. Maar dat is een gelopen race. Ja. Kijk, we hebben gewoon met de, met de werkelijkheid van vandaag te maken. Uh, Hoe kan ik... het dan dat bijvoorbeeld in een Engeland, waar ik het begrepen wel goed gaat met een, met een, een, een spoorvervoer? Wat Ik weet niet of het in Nederland goed gaat. Ik hoor daar verschillende geluiden over, met name wat betreft de punctualiteit. En uh, er is net ook iets gezegd, uh, genoemd over Zwitserland en Oostenrijk. Ja, dat klopt. Maar daar is ook behoorlijk geïnvesteerd in wissels. Dat zijn hele dure wissels hebben ze daar. En dat, en dat hebben we in Nederland niet. Nee. Dus dat is ook een kwestie van uh, prioriteiten stellen en geld vrijmaken. Ja. Daar, zit. Ja. Daar, daar komt het toch iedere ja. keer wel weer, uh, wel weer op neer. Hè? Uh, dan was nog een hele uh, creatieve oplossing. We gaan gewoon uh, Greyhound-bussen allemaal uh, ervan maken. En uh, de wachtwagens laten we rijden op wat ooit het spoor was. S we schrappen gewoon het hele spoor, meneer Piquet. Nee, dat lijkt me geen goed idee. Nee, dat, is niet, nee. dat is niet de meest reële, maar nee, misschien wel een van de, de meest creatieve ja. uh, gedachten. Ja. Denkt u dat, dat, het, dat het enorm onderschat wordt nog steeds door de overheid... ondanks het feit dat er wel wordt gezegd van we zijn er continu mee bezig... en veel debatten over worden aangevraagd? Het dossier ProRail NS, of dat mm -hmm. onderschat wordt? Ja, dat wordt behoorlijk onderschat. Terwijl er wel heel veel debatten over zijn gevoerd. Ja, er übrigens. zijn heel veel debatten over gevoerd. Dus daar, daar, Ik gaf dat in het begin ook aan. De politiek weet precies waar de schoen wringt. En het is echt een kwestie van prioriteiten stellen. Door de overheid. 100% wij bij NS, 100% houden bij ProRail. Het is een beetje doen alsof je neusbloed nu. Door, te, door, door met ja, die, die nationalisatie ja. te komen. Ja. Goed, uw mening is duidelijk. Wil u danken voor uw bijdrage aan ja, Stand.nl? Jerry Piquet, vakbondsbestuurder dus van CNV Vakmensen. De stelling vandaag was... nationalisatie van ProRail maakt een einde aan de problemen op het spoor. Uit 1300 mensen hebben gestemd. Uh, overgrote meerderheid, 74 procent, heeft wel degelijk er vertrouwen in... als de overheid weer volledig eigenaar gaat worden van ProRail. Slechts 26 procent is het oneens met de stelling. U kunt natuurlijk nog heel de middag blijven stemmen. Doe dat vooral via onze site www.stand.nl. NL. Na twee uur, dit is de dag. Als met weer. Ja, nou, het CDA is bezig met een uh, lijsttrekkersverkiezing. Wij hebben ja. gepeild onder CDA-raadsleden. En wat blijkt, bovenaan staan op dit moment Sybrand Buma en Mona Keizer, De onbekende. Ja, die gaan echt, zij ja. is echt uh, rising, Ja, ze is He? rising en ze is bij ons te gast. En we, we zijn heel benieuwd hoe, hoe ze daar nou tegenaan kijkt. Nee. Na een week al zo hoog. En wie weet maakt ze gewoon echt vakant. En hoe gaat ze dat dan doen? Want ze heeft wel heel veel lokale ervaring, maar in de Kamer niet. Nee. En dan moet ze straks naar tafel met uh, Rutte en... Uh, Misschien kan en dat dat die frisse wind zijn. Nou, wie weet. Ja. Uh, verder Jochem van Gelder werkte vroeger bij de NCRV. Uh, even eruit geweest gaat nu weer werken bij SBS 6. Komt daar met een grote moederdagshow. En verder praten we over Spaans voetbal. Gaan wij opdraaien voor de schulden van het Spaans voetbal. Interessant. Blijf luisteren. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer.